Dus, de regel 7. Uh, na de, de komma. Dus, duidelijk dat die daad ontvangt, dus, de, de dus tussen de aboe dus tussen Rogma en dan wordt het daad opgebouwd. En dat die daad, die geeft aan wie? Hij zegt, die geeft aan de morgen van de zoon aan de, van de dus die geeft aan de kogma uh, dat van van de zeeranpin. Dus je gaat naar naar die wordt doorgegeven en dan verder. Aan ah, de Sof kool, Dargin, tot het einde van alle traptreden. De heino, dus door, dus zegt, tot het einde van alle traptreden. De heino dat wil zeggen acht. meha has zeeranpin. El Hanukwa. Dus eerst naar de Zeranpien. En dan van de Zeranpien naar de Nukwa. Hanikra, kol dargen. Welke Nukwa heet? Het einde van alle traptreden. Zie je dat? Nukwa heet het einde van alle traptreden. Niet uh, Bria, Itzerava, Sia. Zie je dat? Bria, Itzerava, Sia ook natuurlijk. Maar dat is al de werelden van afscheiding. Heelige werelden. wel... Maar het is al, daar zit al klipoot, etc Dus we spreken alleen maar, kijk naar nou, hoofdzakelijk van het siloed. Ja of niet? Nee. Uh, punt 8. Ween 9. Aliat man. 10. Ki habina? Kom met dit? 8 im? 11. Kwahkhma, lichotarak, pinat, hasadim. We gozeret, twaalf panim, we panim, imahkhma, rak, let, sorry, hasadim. Kijk, acht, we nian, ali nee, aliat, man. En nu zegt hij, het om de kwestie van het opsteigen van man. Zegt hij, tien, na het hakienpuntje. Kihabina, om met het achba-achima chokma, want de bina staat achba-ach, -ach, is afkorting, achba-ach, dus rug tot rug, achba-ach, één na het laatste woord, rug tot rug, achba-ach, -ach, zo zeggen we. Rug tot rug met de chokma. Elf, lig je daar, raak, pinat, chassadim, omdat zij is alleen maar aspect chassadim, ja? hij is. Chogma en zij is chassadim. Nou, het is verschil van eigenschappen. Dan kunnen ze niet staan met elkaar teta tet. Ja of niet? Hij is Chogma en zij is, is chassadim. Hoe kan dat? Hoe kunnen ze dan naast elkaar staan? Op dezelfde, op dezelfde trap treden. Kan dat niet? Eerlijk. Het is dan discrepantie van eigenschappen. Ze kunnen niet naast elkaar, naast elkaar staan. het. Panime, panime. daarom is het ook discrepantie, ook in onze wereld, tussen paren, vaak. Ja, hij vroeg maar en zij gezegd En ze kunnen nooit elkaar treffen, Het is dus net als twee rivieren naast elkaar, parallel naast elkaar, vloeien, ah, hoe zeg zeggen dat, lopen. Vele, vele huwelijken of verbonden, ver, ver, verbanden zijn net als twee rivieren naast elkaar. En ze vloeien niet in elkaar. ja. Hij wil dat en zij wil dat, nou, we, we kunnen ze nooit ook geestelijk, daarom komt, dat is dan als van het geestelijke komt, ze kunnen nooit komen tot, tot eenheid, tot, tot shalom, tot sereniteit. En zo zegt hij ook hier, dat normaal staande Chogma, Pina, staat rug tot rug met Chogma. normaal, ja? Waarom? Hij is, hij is Chochma en zij is chassadim. Maar Ligiotar raakt geen omdat zij is alleen aspect chazadim. We gozer het bij panim. En zij keert terug naar hem panimbe paniem. Gezicht tot gezicht. Ima chochma, midi chochma raakt het zorachazon alleen voor de behoefte van de zon. Alleen voor de kinderen. Dan is hij bereid om dat te doen. Ayensham. Het is zo dat, eigenlijk is het zo dat de Bina. Hoe, kunnen ze dan, hoe kan dan de bina, als de bina gesedimd zijn, hoe kan dan de bina ooit komen met de gogma op gelijke voet te komen staan? Het, het gaat erom dat de bina van haar natuur is wel gogma. Ja, duidelijk. Zij is gogma, want zij komt van de gogma. Alleen, ja, duidelijk. Alleen omwille van de kinderen is zij uitgekomen uit het hoofd. En maar haar, haar eigenschap is natuurlijk, zoals we zeggen, gaf het schrijven. Dus alleen om, ze wenst alleen geset Dat is iets anders. Maar ze wenst geset Maar zij bevindt zich normaal in de gogma. Het is wel gogma. Eigenlijk Op haar, maar ze, wil, dat is dan, dus ik kan altijd terugkeren naar gogma om met hem, Panimbo panim, gezicht tot gezicht. Maar alleen om willen van de kinderen. Oké, okay, maar ze wil niet. Kijk, het is één ding, is het niet willen en hebben. Ja, ik heb, maar ik wil niet. Ja? En de andere, die heeft het niet en die verlangt ernaar. Hier staat bijvoorbeeld, die heeft het niet en die heeft het nodig. Waarom? Om door te geven aan de kinderen. Dus de, het is zo. De bovenste bina is als chokma. En de onderste, is gog, uh, ja, als chokma. En de onderste, we zullen dat leren. Het lijkt een beetje verwarrend, maar het komt wel naar, naar, naar. Maar de onderste bina, dus de Jirsso, die wil chokma hebben. Die heeft het niet nieuw omdat de gogma, omdat de bina is uitgekomen uit, de, ja, uit, de, uit het hoofd. Maar de bina is, is, is, leidt niet, niet dat zij geen gogma heeft. Eigenlijk. Dus, zij, zij is vol van gogma en heeft het niet nodig. Dus het is wel, ze kan altijd terugkeren naar, uh, naar, naar de gogma. Of panimba panimba. Gezicht tot gezicht komen. Well, dat komt. 13. We zeggen meer. de ma taman ma. En dat is wat hij zegt. zoger. de ma taman ma. Omdat daar kwam ma. En nu kijk goed. Nu gaat hij dan over die. Mal goed spreken. Wat voor ons be be absoluut belangrijk. 13. Kiewaan shehamochin. 14. Ma te taman. Elanuk wat de zeer Aangezien de mochin kwamen daar tot de nukwa van Ziranpin, ja? Dus via de ja, via Abowima naar Ziranpin en van Ziranpin naar de nukwa van Ziranpin. pin. a nukwa beshemma, dan heet nukwa in de naam van Ma. En nu let op waarom is dat zo? Ja, de nu komen alle mogen van pin naar de Nukwa, en die heet Ma. Nu heet de Nukwa Ma. Ja, we weten dat Ma is dan gematria van 45, de mens, dat is dan ook de gematria van pin. En zij heet nu Ma. Wanneer alle mogen nu van boven komen naar haar toe, mogen van gaia, dan heet zij Ma, betekent de kwaliteit van haar is Ma. Ja, mens, en dat is het punt 15. We niet krachen met de arm, hebben we erbaar zocht. En zij heet zo om de reden, zoals het uitgelegd is in de zoger 16 na de punt. We zullen schon nog. En dat zijn zijn woorden. Daar gaat Tata A 17, de Iho, Raza, de Alma, Tata A, Ikri, Ma, in de Zogerstaat. staat, de darga, de onderste traptreden. dus bedoeld op de malchut, op de nukwa, 17, de iguraza de alma tataa, dat dat het geheim is, de, dat is de, de, de geheim, de essentie is van de alma tataa, van de, on, van de lagere wereld, ikra, ikra, ma, die heet ma, als malchut ninan en wij hebben geleerd, 18. Alti ala, ma, mea. En wij hebben geleerd, de, de, de wijzen hadden gezegd dat. Kijk, okay. zonder de brede, brede zouden wij niets kunnen hier begrepen. Kijk, okay. de regel 18. ma lees niet ma, met mem, hei, maar lees meia. Dus mem, alef, hei. Het is precies dezelfde gematria, oké, een naar eentje, eentje meer, dat er niet toe. Maar meja betekent honderd. Dus eigenlijk slaat het op honderd. En wanneer de Malchut alles heeft ontvangen, het licht van Gaia, dan heet de Malchut meja honderd. En hij gaat ons nu uitleggen waarom. 19. Begin de dargin elayin. Bersla moet hom. 20 hoge inon, Hij zegt omdat alle traptreden, alle hogere traptreden, zijn hier in de noekwa nu, in de volmaaktheid. Kijk, alles, de hele bedoeling is van alles wat we leren, van alles wat van alle krachten is, om al die krachten naar beneden te laten komen. Naar wie? Wie is de ontvangster? De noekwa, de malchut is ontvangster. Duidelijk. Wanneer die krachten alleen nog hoger zijn, is het nog niet volmaakt. Pas wanneer al die, al die krachten komen tot de nukwa, dan is het de volmaakt. Daarom ook bij ons is het ook, de onze correctie onze is, om diep in onze kilim te komen. Om onze kilim te zuiveren en op te bouwen. Duidelijk, om tot, Jes tot de jesot te komen. Als wij komen tot de jesot en steeds op je sod zullen uh, rekenen en stevenen. Zeg ze dat? Zullen? Stevenen. Dan zullen wij daar de volmaaktheid ervaren. Want de je sod als wij dan licht weerkaatsen van je steeds, dan verkrijgen wij dan de mogen van Chaya. Eigenlijk. Nishama en Chaya. En dat geeft de vrijheid. Eigenlijk. Dat geeft de vrijheid. Daarmee ga je je verlossen van het materiële. Van, van alle andere dingen verlos je jezelf als je steunt, stevend op jouw sod. Eigenlijk daar moet je dan in elke situatie weten, eerst eens vera. ja, eerst de tweede. Dus zo ga je, moet je dan opbouwen dat naar jouw sod toe. Hoe lager, naar kilim, hoe hoger licht ontvangen, dat is een, dat is een tegenover, tegen, tegengestel, ja, zeg het. Uh, tegengestel, huh? tegengestelde verhouding tussen licht en kli. Hoe dieper jij komt in jouw kli, kan je doorwerken jouw kli, kan je doorboren jouw kli, <coughs> uh, graven in jouw klieg, niet in jouw eigen liefde, daar valt dit ook in weinig te maar in jouw kliem dieper komt, hoe hoger, hoe sterker licht kan je ontvangen. En als het komt, kom je tot jesod, dan verkrijg je de, verkrijg je dan neshama en dan neshama je. Neshama verkrijg je wanneer je krijgt, wanneer je dat weerkaatst. Heb je alleen jesod, de bovenste jesod. Jesod heeft twee deeltjes. Jesod en ataret jesod en een kruintje van de onderaan. Dus als je dan alleen maar je soort bovenste, je soort hebt al bereikt, dan heb je al Neshama, kan je Neshama ontvangen. En Neshama is de echte, uh, dat is de echte, de, hoog, de hoge goddelijke ziel in de mens. Waarbij de mens vrijheid verkrijgt. En dan ga je nog een stukje naar beneden, dan nu en dan, dan verkrijg je dan de Gaia. En de Gaia, door de Gaia, die breekt alles door al jouw vlees, alles breek je door, door alles, en verkrijg je leven. Echt van iets wat, en vrijheid van alles, en van iedereen, van materie, je wordt dan niet aangehecht aan de materie. Jij gebruikt de materie, maar jij, jij wordt niet uh, hebberig. Die, die gaat, dat licht, dat gaat jou onthebberen. Ja, je gaat niet meer hebben. Je gaat niet hangen aan dat, aan dat geld. Komt het geld dat, jij zal niet meer hangen aan eraan. Duidelijk, En geen andere aanhechtingen die, die, die, jou, die ons leven uh, kapot maken. Of verminderen onze. maken ons verminderingsvatbaar uh, voor het ware leven. Eigenlijk. Uh, dus bij die maalgoed zegt hij dan alle traptreden, alles, alle lichten, hogere, uh, hogere traptreden verkrijgen aan de maalgoed haar, hun volmaaktheid. Duidelijk? Dus niet de hogere is belangrijk, aan de ene kant wel, aan de andere kant is belangrijk wanneer de hogere komt naar de lagere. Duidelijk? Naar de maalgoed, de hele bedoeling is. Twintig. Hare, alken als we zo... So, ...tot de regel 33 komen, dan hoop ik dat we gaan dat doen wat hier op het bord staat. En dat heb ik jullie, had ik verteld dat hier wat op het bord staat, dat is de sleutel tot absoluut succes in je leven. Ja, dat is ook een vorm van, het is iets speciaals, dus iedereen zit ook, raad ik iedereen aan, ook om het derde gedeelte, ook hier blijven zitten. Want <laughs> dan kan je iets, dat kan je niet missen, dan mis je dat... Ja, kijk, dat is net als een lotje. iemand zegt, ja, nou, als je zit nog op het, naar het derde gedeelte van de les, dan krijg je een lotje voor, voor 50 miljoen euro. Nou, zou je zitten of niet? Dan zeg je, zegt, nou, ik, ik moet wel weg. Ik heb een afspraak, ja. En uh, hier is het veel meer. Wat hier op, wat hier op het bord staat, is veel, veel, veel keren meer dan dat. Oké? Dus even, Dan mag je moeten een klein stukje zorg nog afmaken. Twintig, harree. She'alken nikra ma, 21 legorot, shikola shlemut akdola she'lamochin, 22 hahem, Baara ra de mate ha'mochin le punt, 20 haray, dus, she'alken nikra ma, dat daardoor, dat daardoor zij, heet ook ma, dus de nukva heet ma, wanne der nukom magdeit es ist 21 lehorod um te leren schkola shleymuta gdolasha le mohingenhem dat all de de grote vol magdeit van deze morgen ba rak kwam slechts ahar de matay amohingen ook bij ons is precies hetzelfde. Niet de vogel is in de lucht, maar alleen wanneer het komt te in mijn kilim. Wanneer ik in mijn kelim, in Jesuit, vanuit Jema Jesuit kan ontvangen, dan heb ik alles in mijzelf, ontvang ik alles in mijzelf. Precies op dezelfde manier. 23. Wamro. Mayad en Wamro. En hij zegt, Rabbi Lazar zegt. In, de, in deze zomer. Maya dat. En hier komt een groot geheim ook. Maia dat. Maia dat. Ma is de kalte. Is de Maa 24. Uh, Pispasta, Ha hula satim. Kewe kadmita. En opeens zegt die. Rabbi Lazar. Wanneer hij spreekt. Nu over de ma. De malchut in haar hoedanigheid als ma. Dus wanneer alle mogen kwamen nu bij haar. Nou, wat wil je nog meer? Ja? Dat alles kwam naar jou toe. Alles nu bij die malchut Kijk nou wat hij zegt aan die Rafael Elazar. De zoon van Rabbi Rab Shimon. Waarom ro? En hij zegt: Maja, dat. Wat, wat valt het te weten? Maar is dat kalte? Wat, wat valt het te zien? Maar, maar 24, paste, pas, pas, pas, wat valt het te onderzoeken? Zoiets vrij vertaal ik het een beetje. Ha, hoe was Alles is toch verborgen. Kan admiten, net zoals voorheen. Net zoals voorheen. Hoe komt het? En hier zit een warm geheim. Dus alles is nu naar de maal goed gekomen. Al die mogen zijn nu naar haar gekomen. punt. 25. Gam me arba zogar truma kanal, kanal. Ook dat werd uitgelegd in de zogar, in de truma. In een bepaald hoofdstuk van truma heet het, zoals boven gezegd werd. We zellen schon en dat zijn zijn woorden. To, 26. Ama ik reema. Ella afal de Meshiku 27. En de de Mashiho, a Mashiho, de Mashiho, de Mashiho, de Mashiho, de de Mashiho, 25, 25 na de laatste komma, na de We zullen schon dat zijn de, wo de woorden van die zoger. To en bovendien 26 Ama je krema, waarom heet ze ma die malchut? Ela af al gaf de Meshicho, Meshicho ila maar ondanks het feit dat de hoge uh, aantrekken van licht, deed maschig, dat aangetrokken werd, ondanks dat licht wat aangetrokken werd, hoge licht, wat hoge aantrekkingen, die kwamen. Loid gale, o -lo -it gale, is niet onthuld in haar. Dus al het licht kwam naar haar, alle mogen kwamen nu naar die maalgoed, maar nog niet onthuld. Ja? Alles kwam op de rekening. Maar rekening, de rekening wordt nog niet, mag je niet gebruik van maken. Mag je geen gebruik van maken. Nog van die rekening. Ah, geweldig, ja, maar... Mag niet gebruik nog maken van de rekening. A, de is daar in hoge, totdat zij wordt, totdat hier wordt het, volbracht. Wat betekent dat? De ihu atar, sova de Want zij is... De plaats van, dat is, dat is de plaats van het einde van alle traptreden, die malchut goed. Sofa, 29, de imshahuta de kula het einde van het aantrekken van alles, is die malchut goed. We kaima, gala en die staat op het punt om onthuld te worden. Of, kan ik ook zeggen, en het is vatbaar voor het onthullen. Het is wel onthulbaar. Ja, dat kan wel onthuld worden. 30. We afval die idgale jatjermikula. Kaima le En afval die idgale jatjermikula. En ondanks het feit dat zij onthuld werd, die goed. Meer dan allen. Want in hal, juist in de malgoed wanneer al die mogen komen naar de malgoed dan is de grootste onthulling, dus meer dan alle andere traptreden. En hij zegt dan, dat ondanks het feit, dat zij is onthuld meer dan alle anderen, uh, uh, uh, uh, Kaimala Shila, zij, uh, zij staat op, uh, zij heeft, uh, het is de plaats, zij blijft in de toestand van vraagstelling. Ja? Zij blijft in de toestand van vraagstelling. Wat betekent, wij weten dat. Wat is de vraagstelling man? Dus dat is, de, uh, en als het man is, betekent, nou, dat is geen volmaaktheid nog is. Ja of niet? Overal waar man nog is, waar de vraag is, is nog geen volmaaktheid. Ja of niet? Eigenlijk, als er vraag is, dan is geen volmaaktheid. En hij zegt ook, ondanks het feit dat al ah, dat ze is onthult meer dan alle anderen, blijft daar toch de vraagstelling. De, dus er zit wel een vraag. Welke vraag is dat? Het woordje let op, 31, eh, na de komma. Ma, en ma, en ma betekent wat. Een het woord, ma, wat. Ma, in het Hebreeuws. Mem, he, betekent wat. Dus in het woord ma, zit ook de vraag. En als het de vraag is, dan betekent dat het nog niet... Niet volmaakt, volledig, eigenlijk. Anders zou er geen vraag zijn. Dus kijk nou hoe dat zit in deze taal, alles naar krachtig. Geweldig in elkaar. Uh, maar, wat betekent het maar? Dus betekent wat, de vraag, wat. Maar, en dan ga je verder de uh, zoger vertellen. Zoals, zoals uh, Rabbi Lazar ook zei. Mahamid, Mayadad, wat valt het te zien, wat valt het te weten? Kama 32, de atomer amart, zoals je dat zegt, zoals je zegt. En zegt, dat, hij gaat nu citeren een vers uit, uit de Torah. Ki lo, en dat moet je dan naar de koma in 32, het tweede woord... Uh, in plaats van het moet je hei maken. Het lijkt op een het. Dan moet je hei maken, ja? Dus het tweede woord na de komma in 32 maak je dan van het het maak je dan hey. Ki lo item kolt muna Staat in natura eh uh, dat ki lo Interessant staat in de Torah met een G. Hey. Dat betekent, maar de vertaling daarvan is, want jullie hebben de hele, het hele plaatje niet gezien. Dus bij het ontvangen van de Torah, ja, hadden ze wel toch het hele plaatje niet gezien. Dus de hele verschijning van, van, van, van Hawaii hadden ze niet het hele plaatje gezien. Ja, dat is zo Moshe zegt tegen het volk, ja, dat ze, jullie hebben toch het hele plaatje niet gezien. En kijk, nou staat het in het Torah, staat het, eh, lo, staat het, met een he. En he betekent haar. Kijk, als je kijkt naar het tweede woord, na de komma. Daarom is het de taal, als we een beetje de taal leren, dan zullen we die krachten ook kunnen overnemen. Ki lo, ja, met een he, la met een he, betekent haar. Ja, haar. En al en. Maar, dit, maar eigenlijk staat het hier uh, qua betekenis, moeten we dat uitspreken alsof het hier Alef staat. En met Alef, lam het Alef betekent niet. En lam het hij betekent haar. Dus eigenlijk staat het zo so in de Torah, staat het so, zoals het hier staat. Dat yeah? betekent, uh, jullie hebben, hebben het. Jullie hebben dat plaat, de plaatje, het beeld, het jullie hebben geen, vo geen, uh, geen, volle geen volledige beeld gezien. Ja? Niet, heel, niet het hele beeld gezien, niet. Het wordt verteld als niet. Maar suggestie is, ja, in geheim staat het hier, staat het la met hij, betekent, jullie hebben haar niet gezien. Haar. Haar betekent, uh, Okay, that's hard. Uh, Alef staat het? Erg goed. Oké, misschien heeft ze dat. Staat het Alef? Oké, maar staat het misschien aan de zijkanten niet? Aan de zijkanten staat iets? Staat het niet? Kria? Staat het niet Kria? Nee? Oké. Misschien is het wel. Misschien is het een fout, maar misschien is het wel. Ergens uit de midrash, misschien het gehaald. Ik weet niet. Staat 11 bij jou? Oké, okay. dan staat het hier. Kilo, dan moeten we met 11 dat opsteken. Kilo raitem, want ik heb het ook zoiets ergens ook geleerd dat het ook met hij hey zou staan. Maar dat is misschien het midras. Dat hadden ze misschien overgenomen van de midras. Maar dan is het hij, hey, de alf. dus, Want jullie hebben dat plaatje, het volle plaatje niet gezien. Betekent, wat betekent bij, de, bij het ontvangen van de Torah? Zag je ze, dan kwamen ze. ...tot het ervaren van die maalgoed. Ja, het volk Israël. Waarbij alles van boven... ...is naar beneden gedaald. Ja, de schepper, we hebben geleerd... Ja, de ...Hawaii is, is afgedaald... ...naar de berg Sinai. Dus hey, wat betekent afdalen? Dat alle lichten, alle mogen... ...kwamen nu naar die maalgoed. Ja? Maar, het staat ook geschreven... ...maar jullie hebben het hele plaatje... ...het hele beeld, hebben jullie niet gezien. Ja, wat wij nu leren ook... ...dat die maalgoed heeft... Alles ontvangen. Het is ma, mem, a, ah, he. En dat is nog steeds onderhevig aan de vraag. Ja? Duidelijk? Dus er zit nog iets dat zij nog eh, niet, eh, niet, eh, die licht nog niet had, het licht nog niet had ontvangen. Nou, we gaan nog een stukje nog, een vleesstukje nog verder. Daarmee. Een beetje moe van moe daarvan. Een beetje een pauze. Een beetje iets anders. Oké, okay, nog verder dan wehenharo e hier en wehenharo e en zie hier en jij ziet het wel die zoger, de woorden van de zoger she <sees> afel пишет war 35 nimshahul a moghinga ilunim man u kvar mishlama en jij ziet het wel uit de, uit de woorden van de zoger. in de woorden van de ondanks het feit dat shekwar 35 nimshahula, dat al, aangetrokken zijn tot haar, zie dat, staat ook la, zie dat, la, la met hij, dat aangetrokken zijn naar haar, ha'mogin, de mogen, de hogere mogen, alidea laat man, door het opstegen van man, 36. Uchwar ni en ze is daarmee al volbracht, tot tot volto volbracht die die mal goed Mikoël makom ihi kaimalushila uh, kmo sheish sud ha'yu miterem ha'alat man. Mikoël makom 36 na de komma. Toch ihi kaimalushila ze is onderhevig aan de vraag. 37, Kmoos is Net zoals de jezus, hij zoals waren. Alforens het opsteken van de man. Ja, we hebben ook geleerd in jezus in de in de kat, katnoot, Eerst, ja, was het ook, Die waren ook onderhevig aan de man, aan de, aan de vraag. We zeggen nog even. We zeggen 38. Gamkem die vreid Rabia Lazar kan. En dat zijn ook de woorden van Rabbi El-Azhar, ook hier. Dus niet in de alleen daar, maar ook hier wat de Rabbi, Rabbi El-Azhar Rabbi Elazar zegt. Maar ja, dat. Maar 39 is dat kalte. Wat valt het te weten? Wat valt het te zien? Maar, maar, maar uh, uh, pas pasta. Wat valt dit te onderzoeken? Alles is toch uh, verborgen, verhuld, net zoals voorheen. Haino, de haino, dat wil zeggen. Gamken, Kmoba, Zogar, Trooma, net zo. Alles in de zogertruma wat we nu hebben net geleerd. Nog in de volgende pagina, nog een klein stukje. De eerste regel, uh, rechts, uh, in de Hassulam. Asher acha haalat man, dat na, het, dat na op het opsteken van de man, we ham shachata mochen, en het aantrekken van de mochen, od, twee hakol, satumba nukwa alles is nog verhuld in die nukwa. kmo, mit hayalat haalat man, net zoals, al voor, net zoals voor het opstegen van de man. 3. Drie, drie. De heino dat wil zeggen. De wat de Shila dat wil zeggen. Dat zij is nog steeds onderhevig aan de vraag. De, andere, ook de vraag kan nog gesteld worden. dat betekent de vraag. Het stellen van de vraag betekent man Het opstegen van man. En nog okay, even één Alinea, en dan gaan we over naar wat, wat op het bord staat. Weesle havin en we dienen zes, en we dienen de woorden, de woorden te begrijpen. Im ken, ma-mo-ilim, ma mo zeven, Hat achtonim wat is dan de nut van de lageren? Be, dat zij man op man uh, ob, doen opstegen. Wat is dan de nut daarvan? Als nieuw hebben ze man opgebracht. Ja, de, de, de zielen van de mens. De zielen hebben de man opgebracht. De man kwam naar, ze, naar, ja, naar, naar, zo, naar zo, de zon. De zon bracht het naar Jisthut. Jisthut bracht het naar Abouhima. Bij Abouhima werd Zivuk gemaakt, veroorzaakt daardoor. Ja, dan kwam bij Abouhima de middelste lijn via de middelste lijn kwam het dan naar die daad, ja, de daad, naar die zeer die stond dan tussen abewe ja, tussen de gochma en bina. En dat kwam terug, kwam terug naar eigen plaats van zeer en pijn. heeft het doorgegeven weer aan de noekwa. Ja? Hij heeft voor zichzelf chassadim gehad. Ja, daad betekent, heet chassadim en gworot, chassadim voor hem, en gworot heeft die aan haar gegeven. Ja, Eindelijk. En dat kwam tot de noekwa. En hij zegt, zij proeft niets ervan. Zij heeft ontvangen, maar zij proeft daarvan niets niets ervan. Hij zegt, wat is dan nu? Stel je ons de vraag. Wat is dan de nut daarvan? Van, van het opbrengen van de man. Duidelijk. Oké, okay, we gaan kijken. We gaan lammen in Aleha Sheinam niglimkla" En zo ook, waarom werden getrokken naar haar, acht hamochin, mochin, de mochin, kewan, scheen, nam, niglim, klal, terwijl zij absoluut worden niet onthuld? Ja, terechte vraag. Punt. We ode, scheharein, degen, omrim, sham, bazoger, truma, bataam ha, ha, rison, Lama, niek, ey, Lama tien niekret, hanukwa, ma. Nog een, acht, na de punt. We od, en bo, nog meer. Nog meer, of bovendien. Shaharei, dat zie hier, negen. Omrimsam, dat men zegt daar, in de zoger truma. Dat, dat stukje van de zoger. Betaam ha, zo'n over de echat, in één, uh, over een, Reden, reden, lama, tin, nikret, nukwa ma, waarom de nukwa heet, ma. Mishum, zegt de zogerto, daar, daar, mishum, se, hu, sod, altikra, elf, ma, ela, mea. Daar staat het geschreven, dat, dat, waarom heet het ma, hij zegt, daar staat het geschreven, dat, uh, um, se zeg dus uh, lees niet ma als mem hey, maar lees mea. dus alle tussen hen en dat is dan honderd, betekent honderd. Meja betekent honderd. Kijk verder wat je zegt. En dat is dezelfde gematrie, alleen maar één een meer, maar dat is dan uh, kan uh, ingesloten worden. één twaalf brachot. Wat betekent dat? Dat dat is het geheim van 100 zegeningen, die de mal goed ontvangt. Zeggen ook wat moest bij aandacht van welke honderd zegeningen de Nukwa doorgeeft aan de lacheren, ja lacheren dat is in bija, alles wat in de bija is. Oké. Okay. Punt. Olefize, der tin ech geen lo mar, ze od ni shayer etan Kaila Kaima le Shilah. En indien het zo is, dertien, echitachen, hoe is het mogelijk te zeggen? She od nisha eret anukwa, de denukwa blijft nog. Bihinaat, bihinaat, Kaima le Shilah, veertien. De denukwa blijft nog onderhevig aan de vraag. Dat er nog vraagstelling is nog bij haar uh, mogelijk. Waha kool, satiemke, wa kadmita. En dat alles is nog. Uh, verhult zoals voorheen. Wij in 15. En het gaat erom. Die bed bet p'chinoot mochen ze zestien de gadloot benukwa. Let op wat ons vertelt. Want er zijn twee als twee soorten mochen van de gadloot van de nukwa. Van de grote toestand van de nukwa. Han Anikraïm gadlut alef, we gadluut bed, die heeten de grote toestand alef, de eerste, de grote toestand, en de tweede grote toestand. zijn twee grote toestanden. Consequente twee grote toestanden. Zeventien. Asher, let op, Asher begadlut alef, olim, rak, abbeweima, elayin, Achtin le roj, d'arichanpin. Kijk wat die zegt is extra wat, wat we hebben niet geleerd. Asher begat alef Alev dat bij de eerste God Dus alleen wat betekent dat? Olim rak abo Dus wat betekent de eerste God Wanneer de zon steekt op naar alleen maar naar Ja, Wat is dan, wat is dan uh, gevolg daarvan? Asher begat Alev dat bij de eerste God Olimrak Olim rak abo alleen abo Abba Vihima Elayin, de hogere Abba Vihima, steigen op, in Le Roche, de Arichanpien, naar het hoofd van Arichanpien. Iedereen heeft voor zichzelf, kijkt voor zichzelf de tekening die we hebben, uh, onze klassieke tekening, waar we dat, al die, al die, al al die, hebben opgebouwd, <coughs> dat kijk wat die zegt ons, dat bij de eerste Gadlood, bij de eerste grote toestand, ja, wanneer de zon steigt op, eenmaal, Waar, eenmaal naar de, naar de uh, Jirsut. Wat gaat het gebeuren dan? Dan de Jirsut steekt ook omhoog. Waar naartoe? De volgende plaats, waar? Daar waar Abouweïma stond, ja. Dus uh, tussen de p, tussen de mond en de borst van pin, Ja of niet? En waar zijn dan de Abouweïma zelf? Abouweïma, die steigt ook eentje omhoog. Die steken na op naar de Ariechanpien. Dus dan alleen, dus wanneer de eerste Godlood is, de eerste grote toestand is, dan alleen maar de abwee jemaat die steken op naar de Pin. Ja? Maar de jishuid bleef nog onder het hoofd. Ja of niet? Die zijn wel verbonden tot één paar Tot één paar Die bina wordt verbonden. Maar jishuid staat waar onder het hoofd. Ja of niet? Dat heet de eerste gadloet. We logen jeerszoet, maar niet jeerszoet, maar jeerszoet staat niet in het hoofd. Tijdelijk, om jeerszoet naar boven te krijgen naar, naar Arikampien, moet nog een steking zijn. In twee steking, dat Deid heeft niet, tijdelijk. Nog een steking, opsteking. Dan komt ook de jeerszoet in het hoofd te staan. Nou, dat hebben de hele Bina dan. Dat is dan de tweede gadloet. Maar hij spreekt nu van de eerste. Maar hier stond niet, zegt hij, die, die komt niet nog in, in, in Arikan Pin, ja? in het hoofd. Iedereen kent dat tekening wat we hebben gemaakt daarvoor? Uh, Oké. Okay. We pissen naar Soe in de partsoeven gaat. En ondanks het feit dat zij tot één partsoeven zijn ge, uh, geworden, dat was van de, ja, van de, van de 77 en 78, ach, ach, en 78, de tekening. Ja, dat kan je ook gebruiken. Ja, het siloot kan je ook gebruiken, natuurlijk. Je kan het gebruiken voor, voor dat. Of daarvoor hadden we ook dat. Ja, dus, ja, dus ja. al die, al die parsofien, zoals ze van het siloot, hoe ze elkaar bekleden. Herinner je nog? Oké, okay. ondanks het feit dat de bina, de... Abou en en tot één persoon zijn geworden, ja maar, alleen maar de abou is gekomen tot tot Het is wel hoogma maar, maar niet is, niet jij eh, dat niet staat niet bij de, bij de eh, in de in het hoofd van arihan pin. Mijkel maak om niets baguf, hij zult baguuf baguuf pin. min. Jersut is gebleven in het lichaam van Arikhan ja? Dus niet in het hoofd van Arikhan Dus dat is nog niet de volmaakteheid. Iedereen ziet het? De Jersut is alleen staat nog in het lichaam van Arikhan en niet in het hoofd. Twintig. Ella. shenita niet kom zei op naar de plaats van Abuwiyima, ze daarvoor stonden daar, ja, duidelijk, ja, onder het hoofd. Daar dus de eerste is, is nu opgeklommen, eentje omhoog naar de plaats waar Abuwiyima stonden daarvoor, en dat is geweldig al, want dat is wat ze hadden. De, de Haino, dat wil zeggen, she malbishin, bish, mal mi pe ada Pin, dat wil zeggen dat ze bekleiden vanaf de pe de mond, ahazet, tot de haze, tot de borst van Arichampin. Deze tekening probeer goed in je hoofd, alleen maar zien in jezelf, zin de tekening in jezelf. Olifi en daarom 22. Mitza de ga, na suha, hier stond beginat roos, Arichampin, dat opadje was Van aan de ene kant. Werden Jershut geworden, Jershut zijn geworden als hoofd van Arichanpin, roos van Arichanpin. Waarom? Sheharei 23 Nasu, partsoef, gaat im Abou-Ima Elayin. Waarom? Omdat, kijk, omdat zij zijn geworden één partsoef tot één partsoef met Abou-Ima, met hogere Abou-Ima. Ja of niet? Zij zijn verbonden nu met hen. Een partsoef zijn geworden, dus de Abou Yima en Yisoet tot één partsoef. Daarmee, het zegt dan behoren zij tot het hoofd van Arichampin. Ja? a Ata, at welke Abou Yima 24, staan nu Barosh Arichampin in het hoofd van Arichampin? We gaan alo le mala mi parsa, en daarom stegen zij die steken op naar boven. Boven de parsa, boven de parsa, 25, de hazee de Ariechanpin. Boven de parsa van de hazee van Ariechanpin. Kijk naar de tekening wat je, dat je hebt, als je dat nodig hebt. Dus ze, steek, ze stonden waar, stonden hier stod, onder de, onder het borst, de borst, ja of niet? En nu stegen zij opnieuw boven de Parsa van de Iershut. Zij stegen opnieuw naar de plaats waar we hier stonden. En geweldig. En daar kon wel licht, licht van, de hoge, van komen. Van uh, het hoofd. Shesham, meir, harosh, de Arichanpin. Dat daar schijnt het hoofd van Arichanpin. Dat is geen hoofd. Maar schijnt wel het hoofd van -Pin. Ja, Want in de pe, die mal goed in de pe, die maakt dan nog een geen is geen geen massag heeft ja of niet want de plaats ze staan nu op de plaats waar chassadim waren van Abu Yima ad al de al alderen niet bij er zoals so het uitgelegd werd nog een klein stukje 27. twintig waar Abba Yima Gufeyhu Shaguyo Dim Shamitirim 28 jaar man en de aboima en de aboima zelf se en de zelf gufeigu. Shehayu om dim die stonden, sham daar op hun eigen plaats. miterem 28 jaar man, voor de voor het opsteken van man op hun eigen plaats. Ja? Op die plaats stand du zon. Äh, weetet, ishut ishut staat staat nu op de plaats waar eerst, maar ik Punt. Om ze, zee. Hem masch mochin 29 degar de gar En daarom. Om umishum ze, En daarom. Hem masch piim zee. Die Jesut. Ja, staat nu boven de gezet. Jesut nu. En Jesut nu heeft mochin nu volledige mochen heeft 29, de de gar, van de drieërste, dus drieërste is die heeft het mogen de gar aan zeer Dus dezelfde net als waar, zij staan nu op de plaats van waar Abbaweima was, en en is ook een beetje opgestegen eentje, dan geven ze nu vanuit boven de gazé, boven de borst, geven ze nu vanaf boven de borst licht aan die zeer Gar geven ze, <coughs> ze aan hem. We hebben ze pin aan Pien. En ze geeft het aan de Nukwa. Die ook verbonden waren. Dus iedereen krijgt nu de mochen van Gadlood. De grote toestand. 30 mm -hmm. We gaan de Nukwa. Naast het Basot. Meja Brachot kanal. En de Nukwa wordt in het geheim van 100 zegeningen. We hebben dat ook geleerd in, in de, in de, ja, de uh, Otiot. En de Nukwa die ontvangt, dus, die wordt, vol, die wordt eh, als tien, ja, tien sferot. En elke heeft tien, dan, ont, dan wordt zij tot honderd zegeningen, ja. Ze al alle honderd, als ze honderd zegeningen. Kialide 21, hier moet het, in het, eerste, het eerste woord van 31, moet je dat het derde letter he veranderen in het. Dan moet je dat linkerpootje uh, aan het dak, aan het dakje, aan het dak aanhangen. Ja, in 31, die, het eerste woord, de derde letter, he moet je het maken. Ja, moet je... Ki alidei moogin elu, mit alimazon veolim lemakoma jisot, so let op wat hij ons vertelt. Want door deze mogen. Ieder is, iedereen nu gaat eentje, eentje, trap traptreden omhoog. Ja, want alles gaat omhoog, eentje. Want door deze mogen uh, uh, de met Alim stegen op de zon stegen op we Olimlima kom Jisthut en komen te staan op de plaats van Jisthut. Ja of niet? Waar de Jisthut eerst stond. Ja, dus onder de parzat, tussen de tussen de borst en en de tabur tussen de borst en de tabur ja, daar stond vroeger jeshut, jeshut is nu boven de borst gekomen en de gekome. and the, and the zon de zoon zeer en ook wel, die stonden onder de tabur en die zijn staan nu boven de tabur ja, dus de tabur en de borst als je dat even een keertje een paar keertjes speelt thuis nog een keer speel ermee wie waar wie waar staat en je dat dat gaat door, allemaal goed, door de, laten je doordringen, hoe dat zit in elkaar, zal alles onthuld worden voor jou, dat is, allemaal, dat is gewoon de krachten, hoe de krachten, kijk, hoe de krachtsvelden in elkaar zitten, dat moeten we toch weten, ja of niet, en op die manier leren wij stap voor stap, wordt het bij jou ingekerfd, al die hele structuur van de krachten, goddelijke krachten, worden bij jou ook opgebouwd precies, Naarmate jij daarmee contacten heeft. Ja? Heb je dan abouima, heb je hoger van binnen. Ga je. Heb je dan hier ga je naar beneden. Ten aanzien van die abouima. Dan zal bij jou ook abouima gevormd worden. Waar die abouima zijn. In elke sferot heb je abouima. Eigenlijk. In elke tiensverhouding heb je hier zoet. Ja? En dan heb je ook een. Abouïma die van absoluut, alchemijnen absoluut zijn. Die heb je ook, ja. Het alchemijnen en het bijzonder. In alle kwestieën sirood heb je ook al die, die hele absoluut heb je ook in de hele. Ja, duidelijk. Nog eventjes even de laatste paar zinnetjes en dan zijn we klaar. Uh, dus en die zon die steigen op op de plaats, op de plaats van hier zoet, ja. Shemikoudem uh, haalat man van de hier zoet, van. Van voor het opstegen van de maan, de Hainod, dat wil zeggen, Mihaze, vanaf de Hazé, vanaf de borst, 33, Adhatabur de, Ad, de Arikhantpin, tot de tabur van Arikhantpin. Speel daarmee, het is niet moeilijk, het is, het is alleen maar wennen daaraan. wennen aan de goddelijke familie. En de, die goddelijke familie zit in jou, Duidelijk. niets is in, in de goddelijke familie wat in ons niet is. Alleen wij moeten dat in ons, dat opwekken. En dat is dan de elvige, het eeuwige leven die we bij ons opwekken. Ge, zal ons alles geven. Zonder dat is, is zielig leven. Maar dat plus en de rest, alles zal gaan. We nemen zet aan Ima, en de Nukwa bevindt zich nu op de plaats van Ima. Hij bedoelt, hij bedoelt de uh, uh, Tuna, dus de vrouwelijke van Yersoet. De vrouwelijke kant van Yersoet. Heet ja? ook Ima. Ima-Ilaa bestaat het hogere Ima en bestaat gewone Ima. Gewone Ima is, is die, is de vrouwelijke, het vrouwelijke van Yersoet. Eigenlijk, Yersoet is manlijk en vrouwelijk. Uh, 34. We alle kennen daarom. Na set, anukwa, basot, mea, kwo, Ima. En daarom wordt. De nukwa wordt in het geheim van meja van honderd, die nukwa wordt als honderden nu. Ja, in, de, in de kracht van honderden, zoals ima, en ima is bina. En bina, 35 ki Hinat, meja, hij ima, want het aspect van Mea, uh, van, van meja van honderd, wie heeft de honderden? Dat is de ima, de bina heeft heeft Honderden, ja, is de kracht van honderd. Hier bij Ima, dat is in de Ima. De honderden is Ima, ja. Maar goed is enkele, enkele, de kracht van enkele. Van 1 tot negen. Zerenpien is van tien tot negentig. En bina is van honderd, van hunder tot negenhonderd. Ja? We alle vielen, Hiba Abba en de duizenden, dat zijn in Abba. Abba is Chochma. Chochma telt duizenden. Oké? Okay? En Arihan is tienduizenden. En Atik is honderdduizend. Alles, so, ik heb nu geen tijd om dat alles uit te leggen. Enkele. Kom wel, wel straks. 36 Watertoon, hou lele, liona, sakam en een lagere die komt naar een hogere wordt als de als hogere, als hem, zoals bekend is. Ja? Dus als de Malchut nu stijgt ook naar de vrouwelijke kant van Jirshus, dan ze wordt net zoals Jirshus. En Jirshus is een vrouwelijke, is een bina, ja of niet, ik behoort bij de bina. Dan gaat de Malhoed, wat is wat alle betoog, de hele betoog, het hele betoog wat hij ons nu gaf, is betekent dat ho, hij gaat ons vertellen, hoe wordt de ma, de nukwa, die ma is, dat zij wordt tot honderd, ja, tot honderd zegeningen, ja, omdat waarom wordt zij tot honderd zegeningen, omdat zij ze steigt op naar de bina, right? dan waarom wordt zij honderd, ja, en de bina, ma, en mea is dezelfde gematria, ja, wat, en 100, ja, mea is hetzelfde gematigd. Nou, we zijn klaar wat de zoger betreft. En dan gaan we een beetje in het derde gedeelte van de les. Laat iedereen, uh, uh, niemand gaan naar huis. Want we gaan iets speciaals beleven.